Het CDA gaat informeel praten met de VVD en de PVV over regeringssamenwerking. De CDA-fractie heeft dat unaniem besloten, zei partijleider Verhagen na afloop van een fractiebijeenkomst. Er worden volgens hem vooraf geen voorwaarden gesteld. Als het tot echte onderhandelingen komt, houdt het CDA vast aan de eis dat er door de PVV niet getornd wordt aan de grondrechten, zoals de Vrijheid van Godsdienst. De gesprekken kunnen volgens Verhagen ook leiden tot een minderheidskabinet van VVD en PVV met gedoogsteun van het CDA.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 En niet uh, dit keer van uh, ja, niemand minder dan uh, Guus uh, Meeuwis. En u uh, luistert uh, naar... Uh Entertainment for You van ZFM Zandvoort. En uh, ja, hartelijk welkom en leuk dat u weer luistert. Mijn naam is uh, Roy van Buurding. Vandaag is Rudy helaas uh, niet te gast. Of niet te gast, uh, is hier gewoon niet. En uh, hij zit gewoon lekker met zijn blote kont in de zon. Om het zo maar even te noemen. Hij uh, ja, is lekker op vakantie, even een weekje of twee. En uh, volgende week uh, belooft hij er weer om er gewoon weer gezellig bij te zijn... bij Entertainment for You hier op de elke zaterdagavond van 5 tot 7 op uw Eder 106.9 en uh, nogmaals hartelijk welkom. Uh, vandaag uh, bij Entertainment for You gaan we heel veel uh, gezellige dingen doen wat allemaal natuurlijk met entertainment uh, te maken heeft. In ieder geval wij hebben hier uh, de gast ja wel bekend van de wel spraakmakende vrijdag uitzending Roy Holdeman. Goedemiddag. Hey Roy. Nou goedenavond eigenlijk al ja, bijna. Uh, bijna nog een uurtje. Ja. Dan is het avond en dan uh, kunnen we goed een avond uh, zeggen. Ja Roy, je bent er gewoon even gezellig bij, toch? Ja, gezellig, toch? Je doet de hand- en spanddiensten, om het zo maar even te noemen. Ja. ja. We gaan uh, zeker deze uitzending veel van jou horen. Uh, vandaag hebben wij uh, te gast... Ja, we hebben weer een keer een gast in de studio. Ed Palermo. En uh, hij is een Amsterdamse zanger. En hij komt zo meteen over, een, over enkele minuten in de studio gelopen. Hij is even de weg aan het zoeken. Maar hij komt naar de studio om uh, zijn nieuwe cd te promoten hier bij CFM Zandvoort. Dus dat is heel erg leuk. Een gast in de studio. Vandaag hebben we natuurlijk ook het laatste nieuws rondom het evenement. De Beauty Beach Event. En... Uh, ja, ik ben benieuwd wat ze nou weer te vertellen hebben. Vorige week was het in ieder geval spraakmakend. Want ze hebben echt hele grote prijzen te winnen. Allemaal speciaal voor de Voedselbank Haarlem. Dus ja, dat is wel heel erg uh, mooi. Doe ja, Roy? Ja, natuurlijk. een de Voedselbank, ja, wie steunt er nou niet? René Vroger heeft er vorig jaar ook nog gesteund. Ja, dat is helemaal waar. Daar heb je gelijk in. En uh, in ieder geval uh, ja, twee uh, fantastische organisatoren... die dat uh, Beauty Beach event organiseren bij, uh, bij uh, Beach Club 10... Um, ja, die komen dus uh, dat evenement hier dan elke week eventjes uitleggen wat het precies inhoudt en het laatste nieuws te vertellen. Dus een heel erg leuke rubriek hier rond de klok van, uh, van kwart over zes. En we hebben zometeen Ed P Palermo en om niet te vergeten natuurlijk Popstar Henry met Showbiz nieuws. En wat zou hij nou weer vertel te vertellen hebben? Ik denk dat het over Kim Veenstra vooral gaat. Ik denk het ook, of over Jolante. Ja, over nog. die trouwerij nog steeds een klein beetje rond de ruzie. Hè? Over uh, Jan Smit en, uh, en Wilma van Nanninga. Ja, over hotelkamers of zo. Ja, dat gaat daarover. Dus dat laten we allemaal lekker aan Henry over, hè? Natuurlijk Oké okay. In ieder geval, u luistert nog steeds naar CFM Zandvoort Entertainment for You Wij gaan lekkere plaatjes natuurlijk draaien Wat ook met de zomer te maken heeft We hebben natuurlijk ook nog het Salsa Festival Wat vanavond hier is in Zandvoort Daar gaan we het ook over hebben We hebben kaarten weg te geven voor een evenement Komt allemaal goed bij Entertainment for You Voor degene Een schuilkrachtig glas Voor degene Met dicht de dichtbeslagen raam Voor degene Die dacht dat hij alleen was moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene in het dichtgeslagen boek. Voor degene met een snel vergeten namen, voor degene die het vruchteloze zoeken, moet nu weten: we zijn allemaal samen. Voor degene die het geluk niet kan beamen, voor degene die iets doet die alleen maar wacht, moet nu weten we zijn al, al samen. Voor degene met zijn maateloze trots, in zijn risicoloze hoge toren, op zijn risicoloze Heb jij dat dan niet door? En uh, ja, ze is wel bekend natuurlijk van Sterren.nl. En uh, ja, ze hebben deze mooie single gewonnen. En uh, ja, het gaat wel goed met de komen, denk ik. Dat uh, zeker. U luistert nog steeds naar Entertainment for You hier op CFM Zandvoort. Zoals ik al zei, hadden we vandaag na tijden weer een gast in de studio. En daar zijn we altijd zo blij mee. We hebben niemand minder dan Ed Palermo, hè? Palermo, ja. Palermo <laughs> in de studio. Ja. Je bent een Amsterdamse zanger, hè? Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Ja. En nou, je zit al een tijdje in het vak en... Ik ben al een tijdje bezig en toen ik pas begon, ja, dan belden de mensen op en dan zeiden ze, ja, we zoeken een zanger. En dan zeg ik, nou, hoef je niet verder te zoeken. Zeiden, ja, Hier maar ben ik ik wel heel Amsterdams. Ja, nou ja, dus op een gegeven moment ben ik me helemaal een beetje gaan oriënteren op het Amsterdamse lied. En uh, sindsdien ben ik een Amsterdamse zanger. Maar ik zing van alles hoor, ik zing Engelsalig ook, dus wat dat betreft kan je met mijn eigen kant op. Dus je bent eigenlijk gewoon een allround zanger? Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, Jij hebt een, een nieuw album uit? Ja. Vertel, hoe is het ontstaan? Ja, dat is eigenlijk uh, ja, een beetje verpand al. Het eerste nummer, uh, komt in Amsterdam, dat heb ik ooit eens een keer gehoord en ik kon er maar niet achter komen van wie het nummer was. Op een gegeven moment ben ik uh, ja, via bij de buurman Stemraad terechtgekomen. En die wisten alleen de componist van het nummer. Die heb ik benaderd en die vond het zo leuk dat ik uh, eigenlijk enthousiast was over het nummer. En die heb een studio. Hij zei: Joh, we gaan het nummer opnemen. Uh, toen we het nummer opgenomen hebben, was hij zo enthousiast. Hij zei, ik heb nog een leuk nummer liggen, mag je ook gebruiken. Dit is het nummer Hoelabaloe. Dat is echt een, uh, ja, een vakantienummer. Zie je hem staan? Ja. <laughs> en, uh, dus die twee nummers hebben we daar opgenomen. En ik had nog een paar andere nummers van, uh, ja, andere, bij andere studios opgenomen. Kijk, als ik een, op een gegeven moment ga je gewoon nummers verzamelen. Weet je, ja? We gaan een nummer opnemen en dan wachten, want het is gewoon te duur... ...om in één keer de studio in te gaan en alles. Dus je moet het een klein ja. beetje verdelen. En nou, toen klaar was, uh, uitgebracht en ik moet zeggen, ik heb hele leuke rest, uh, ja, reacties erop eigenlijk. Dus, ja. het is, uh, ja, het is uh, echt een, uh, eigenlijk een soort verzamelalbum. Ja, ook omdat het allemaal verschillende opnames zijn. Hè? Het is niet één, uh, één setting met een vaste band en uh, het zijn allemaal verschillende, uh, ja, verschillende sfeertjes. En uh, echt de oude amsterdamse nummers, zoals uh, aan de voet van de oude Westen staat erop, weet je wel. Dat zijn gewoon nummers die, uh, onvergetelijke nummers eigenlijk. En dan heb je een je nieuwe nummers erbij. En dat is, uh, ja, heel lekker. Onder andere Kali, toch? Kali is natuurlijk een bekend nummer. Ja, vond ik een lekker nummer. die nou, zet ik er gewoon bij. Wel opnieuw opgenomen, helemaal uh, andere muzikanten. Maar gewoon wel een lekker nummer. En zo zijn er meer nummers die uh, ooit al eens uitgebracht zijn. Bimba Bella staat erop. Hij is ook een lekker nummer. En uh, het geheel maakt het wel een uh, ja, heel gezellig album eigenlijk. <laughs> ja, Ed, hoe, uh, je, je treedt op natuurlijk. Is dat ja. vooral in uh, cafeetjes, cafetjes? Nee, sta je ook heel wel gek. eens op grote evenementen. Ja, nou, ik, ik, cafetjes ben ik eigenlijk. Uh, ik zit eigenlijk veel op bedrijfsfeesten. Cafeetjes kom ik eigenlijk niet zo gek veel. Okay. Ja, ik weet niet of dat, uh, hoe het komt of Ik <laughs> zal wel te duur zijn. Maar ik zit een hoop ja, bedrijfsfeesten en evenementen. Dus uh, ja. Ja, Ed, we gaan gewoon een plaat draaien Gooi van we je. Een. En dan, ja, we kom we naar hebben. Amsterdam. Ja, hartstikke goed. We praten gewoon zo even nog hartstikke verder. Ja, hartstikke goed, man. Ben je nooit een keer bestolen? Heb je nooit een klap gehad. Kom naar Amsterdam. En Ben je nooit eens uitgescholden? Is je auto nooit gejaagd? Kom naar Amsterdam. Waar ze kon je? Aangeslagen wordt voor zeven knagen. Kom naar Amsterdam, want het hek is van de dag. Ben je nooit een keer bestolen, heb je nooit een klap gehad. Kom naar Amsterdam. Ben je nooit eens uitgescholden, is je auto nooit gejaagd. Kom naar Geslagen wordt zeven knaken. Kom naar Amsterdam, want het hek is aan de rand. Ook je s'avonds door een steeg, je gaat dan nooit alleen. Voor je weet, ga je de gracht in om je nek een steen. En zeg de charmante blondine dat je adem bent. Ga nooit mee met zo'n dame, want het is een fan. Ja.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 S'avonds een kroketje, dat is moet je link Voor je weet wat er gebeurd is, komt de grote wind. En Die geeft je meteen een tikkie op je achterhoofd En dan heb jij mee kunnen maken hoe je wordt beroofd Ja heb je nooit een keer bestolen, heb je nooit een klap gehad Kom dan z'n je nooit eens uitgescholden is je auto nooit gejaagd om naar Amsterdam. Een ze bon je maken en je woning kraken. Waar je in elkaar geslagen wordt voor zeven knaken. Kom Het wordt voor zeven. Met, uh, Laat Me Leven. Ja, of eigenlijk moet ik wel zeggen... de band Helder. Want zo heten ze tegenwoordig met Laat Me Leven. U luistert nog steeds naar Entertainment for You... hier op CFM Zandvoort. Het entertainmentprogramma op uw zaterdagmiddag... avond. Ja, we zitten net op het randje. Um, zoals ik al uh, net in de uitzending zei... we hebben Ed uh, Palermo in de uitzending. En hij is speciaal vanuit Amsterdam... naar Zandvoort gekomen. Ed, wat heb jij met Amsterdam? Of uh, na, met uh, Nou, met Zandvoort. Amsterdam heb ik ook een heleboel. Maar ja. met Zandvoort... ja, dat is wel leuk dat je vraagt... Ik, uh, ik uh, heb vroeger altijd op het, uh, op het strand gekampeerd, bij KVA. naar nou, mijn ouders een zomerhuisje. En dan ben ik eigenlijk uh, ja, elke zomer opgegroeid en uh, ja. zwemmen geleerd. Je kent het wel bij Driesbad, riesbad, hè? dat zwembad. Ja. <laughs> dus ik, uh, ja, in die groter wordt uitgaan natuurlijk hier. Uh, je vroeger een discotheek, die heette Sowart. Dus dat was in de Halvestraat, geloof ik. Ik heb nog gewerkt in een... Uh, in een hele grote zaak, als je het station uitkomt, er was vroeger een, disco, een, uh, ja, een nachtclub, is het nog geweest. Daar heb ik nog gewerkt, dus ik heb uh, ja, best wel een hoop uh, feeling met, uh, met Zandvoort. <laughs> ja. Heb je ook eens opgetreden in Zandvoort? Uh, vroeger wel, ja. Vroeger vroeg wel, ja. Dan had je weer in, uh, bij de Zuidboulevard ergens bovenop ook een of andere zaak. Ik ken die naam allemaal niet meer. <laughs> maar uh, daar ben ik wel eens geweest. En uh, ja, op het strand ook in die strandtenten, weet je wel. Dus. Uh, men vraagt en wij draaien. Nee, natuurlijk. Komt voor. Ja, ik hoorde ook al ergens in de wandelgangen dat je iets voor een goed doel gaat doen. Ja, ik ga in uh, september. Is er een groot halen voor het Sophia Kinderziekenhuis. Het is in Rotterdam. Het is op een boot. Het is uh, vier, vijf uur varen. Ik geloof dat de kaarten 12,50 kost. En er komen allerlei uh, artiesten optreden. Er wordt gevaren door, uh, door het gebied. Botlek en alles... Uh, dus hartstikke leuk en het, de hele opbrengst is voor het goede doel. Dus dat zijn uh, leuke dingen, want de mensen kunnen altijd kijken op mijn site of op mijn, op mijn Hives pagina. Dat ja. alles op. Dan noem hem maar eventjes. Uh, ja Nou, www.etpalermo natuurlijk, dat is het makkelijkste. En voor de, voor de feestinfo staat uh, at Ja, Ed, uh, jij, uh, je zit al een tijdje in het vak, je hebt hele leuke cd's uitgebracht in, in de kerstsfeer en natuurlijk in, in de Amsterdamse sferen. Ja, ja. um, ja, um, promote je dat zelf of heb je nee, een. beetje Nee, weet je, ik, heb, ik ben al, al heel lang bezig... en ik heb uh, inderdaad al, ik geloof dit mijn zesties is... Uh, CD's uitgebracht, waarvan een uh, ontzettend leuk kerstalbum. En uh, ik ben ooit begonnen met een, met een ja, zeg maar, een cassette, cassettebandje. Dat was toen nog, was, ja. of, of een uh, zo, zo, zo CD, of een plaat en Of een cassettebandje. En uh, dan heb ik toen mijn eerste... Single opgenomen in mijn eerste CD. Nee, nou, ja. zei ik mijn CD. Mijn eerste <laughs> plaat, ja, ik denk heel kom, is de leeftijd. <laughs> en uh, ja, daar vandaag ben ik eigenlijk, uh, dat zeg ik omdat je natuurlijk hoorde dat ik uit Amsterdam kom, een beetje het Amsterdamse ik gaan doen. En daarna is het eigenlijk een hele hoop uh, muziek op Amsterdam georiënteerd geworden. En uh, van die andere single die ik je net gaf, er staat een nummer op en dat heet Amsterdam Heeft het. Dat heb ik zelf geschreven toen met uh, mijn toenmalige muziekmaatje. Dat was Eddie Horeman. Die zit in het uh, Rembrandt-duo. En uh, ja, hij heeft het ook leuk gedaan. En nou ja, nu dan weer een album Kom naar Amsterdam. In een heel ander sfeertje, want dit is eigenlijk een beetje een kritisch nummer. Over Amsterdam. Aangepast aan de tijd van, uh, van nu. Maar uh, ja, Amsterdam is een stad die zich bij uitzicht leent om uh, over te zingen eigenlijk. Er <laughs> gebeurt van alles. Er gebeurt help ja. zoals natuurlijk uh, de huldiging uh, van ja, uh, Nederland. Inderdaad, ja, inderdaad. Ja, ja. Want Amsterdam heeft het inderdaad. Ja, ja, ja je kunt zich echt niet bedenken of, het, of ze hebben het. Dus wat dat betreft... Uh... Ja, nou hebben we dat er natuurlijk over. Zullen we gewoon even lekker draaien? Hartstikke goed, man. Dat gaan we doen. Ja, Amsterdam heeft het. En... Uh... Ja, dat, uh, dat, uh, weet je, dat is misschien wel heel erg leuk om even te vertellen. Wij hebben ook zo'n jingle, Zandvoort heeft het. Oh ja. Dus, uh, <laughs> ja maar in ieder geval dit liedje heet, uh, Zandvoort heeft het. Amsterdam heeft het. Of Amsterdam <laughs> ja. heeft het. En nu raak ik helemaal eerder hoor. niet de enige. Okay. Nee, de hitte. Amsterdam <laughs> heeft in mogen leef Amsterdam is toch maar bijna alles kan. meteen. Amsterdam heet het. In mogen leeft het. Amsterdam zet ieder hart in vuur en plan. Al wordt het soms gebond gemaakt. En ook wel eens een pand gedraagd. Toch is die stad apart. Ja, heel uniek. Want hou je van plezier en kijn. Dan moet je echt in de wolken zijn. Door heel de stad. Daar klinkt dit stuk muziek. Amsterdam heeft in ogen wolken leven. Amsterdam, die stad waar bijna alles kan. Amsterdam. Looking at my window Don't, go, Let the weakness get the best of Dat waren de baseballs hier op CFM Zandvoort. Altijd zo lekker swingend, hè? En uh, je hoort echt gewoon niet in hun muziek dat ze Duits zijn. Dat is zo mooi nee. van die mannen. Ja. Dat, is, uh, dat hoor je heel snel in Duitse artiesten dat als Engels zingen, dat, dat ze toch Duits zijn. En, uh, ja, hartstikke mooi. De baseballs waren dat hier. Uh. En uh, ja, wat ik al uh, eerder had gezegd natuurlijk. En wat u al weet, Ed Palermo is hier in de studio gezellig. <laughs> ja. En... Um, ja, met uh, een heel mooi album uh, die je uit hebt gebracht. Ja. Ad, als de luisteraars uh, deze album willen kopen, waar kunnen ze hem kopen? Ja, je kan hem in de winkel bestellen. Of bij bol.com of uh, nou ja, hij is gewoon uh, over te verkrijgen. Als ze het niet hebben, gewoon even, uh, even doorgeven en hij zou te bestellen. Dus geen probleem. Gewoon eventjes je naam googelen en dan komt het helemaal ook, ja. goed. En nog even je website natuurlijk. www.palermo.nl <laughs> Ed, ik wil je heel erg bedanken. Voor Graag het, gedaan. Uh, helemaal om voor het komen en hier natuurlijk van Amsterdam. Ah het ja, Andercedam. hoort er ook bij. En, uh, ja, wil je nog wat kwijt aan de luisteraars? Nee, nou ja, we hebben mooi weer. Dus ik hoop dat het nog steeds een lekkere mooie zomer blijft. En dat uh, iedereen lekker geniet van de gezellige muziek. Nou, ik wil je heel erg bedanken dat je hier was. Graag gedaan. En uh, we spreken elkaar snel weer. Oké. Okay. We gaan nou ook nog even een plaatje natuurlijk voor je draaien. Hartstikke goed. We gaan goed. gewoon Kali draaien. Prima.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 Waar had ik dat aan Je kreeg wat je hebben wou, maar nu sta ik in de kou. Ik vraag het je nu weer, probeer het nog een keer. Jij bent voor mij de ware, de enige voor mij. Gezelligheid hier, hè Roy? Ja, hier op CFM Zandvoort. Dat was Ed Palermo met Kali. En uh, ja, om het zomaar te zeggen, die enige zanger die dit echt normaal zingt, Django Wagner, die is gewoon morgen hier in Zandvoort. Ik heb het gelezen bij een café in uh, Gezellig. Haltestraat. Oh ja, dat kan ook. Bij café gezellig hier in de Haltestraat. daar treedt Django Wagner op aankomende zondag. Dus dat komt helemaal goed. En een feestje hier in Zandvoort natuurlijk. En um, over feest gesproken. We hebben de enige feestbeest uh, van CFM aan de telefoon. hey Rudy! Goedenavond. Wat, wat een gezelligheid. Ja hè? Heel erg gezellig in café gezet. Nee, maar uh, hoe is het daar Rudy, in Rodos, ja, hè? Het, het is hier heerlijk. Ik zit in Rodos, Griekenland, en het weer is zo lekker, joh. Maar het is wel warm. Ik denk dat het rond de 36 graden is. Misschien wel hooguit 38. Maar het is zo lekker. Ja, het is heerlijk. En ik hoor wind gewoon. Ja, er staat een licht windje en dat is lekker, hè? Want als er geen wind staat, dat is helemaal, uh, dan is het helemaal niet te houden, weet je wel. Zelfs in de schaduw is het warm, ja. maar uh, vooralsnog is het wel te doen. Hé, hey, hoor je hem op de achtergrond? Kijk, uh, mooi Grieks muziekje. Gezellig hè, Rudy? Ja, dat heb ik al genoeg gehoord, dat heb ik hou ervan. Je houdt er zo van? Ja, tuurlijk. Maar ah, stil dan eventjes. Hoi! <laughs> Hebben zijn ook al bij je kapot gegooid, of dan niet? Hebben ze al daar borden bij je kapot gegooid? Wat hebben ze kapot gegooid? Borden. Borden? Nee, dat helaas niet. Maar dat is wel een heel ouderwets, toch? Nee, ja, dat is waar. Hé, hey, hoe is het uh, uitgaan in Rodos? Het uitgaan, ja, dat, dat valt op zich wel tegen. Ja, waar wij zitten, heb je één bar, dat is ehm... Uh, ja, daar komen veel Engelsen, daar heb je veel voetbal, weet je wel. En daar gaan we meestal een biertje drinken. Maar dat is voor de rest gezellig, maar echt een discotheek, dat heb je hier niet. Nee? Nee, dus dat is ja, aan de ene kant wel jammer, maar ja, het maakt niet uit. Maar het weer is wel lekker. Ah, ja, het, het is echt lekker hier. Ja? We zitten aan de zee, prachtig uitzicht. En voor de rest zitten we lekker in een bad, weet je dat? Ja, maar mis je de radio niet gewoon op zaterdag, als je in Rodel ja, tuurlijk, zit? tuurlijk. Tuurlijk, tuurlijk. <laughs> het is later, hè? later, dus ik dacht dat jullie al waren begonnen, maar... Uh, Hoe laat ja, is het is daar dan nu? Een uur later. Oké, oh, oké. Okay, okay. dus kwart voor zeven. Wat voor zeven. Ja, hoe, wij hoe gaat het, hè? Wat zei je? Hoe gaat het daar? Ja, we hadden net gezellig Ed Palermo, te gast hier in de studio. Hij kwam zijn CD'tje promoten. En uh, ja, hij had het helemaal naar zijn zin. Oké, okay, hartstikke leuk. Dus, uh, Ho hoe is het weer? Het weer uh, het, het zonnetje schijnt. Oh. Dus wij uh, zitten ook met het muziekje gewoon op het terras. <laughs> ja, Een soort van terras, hè? Het is een buitenterras hier. Oh, oké. Okay. <laughs> Hé, hey, uh, Rudy. Uh, je, heb je nog speciale plannen daar in, Rodos? Wanneer kom je weer terug? Nou, ik ga morgenochtend gaan we weer terug. <laughs> dus uh, ja, we dus komen waarschijnlijk een uur of een in Nederland weer aan. Dus drie uurtjes vliegen en dan uh, zitten we weer in het frisse Nederland. Ja, en um, mis je dingen van Nederland of uh, denk je van, nou, ik wil hier eigenlijk wel een weekje blijven? Ja. Ik wil altijd een weekje blijven. <laughs> ja, tuurlijk, hè? Dat is waar. Ik mis, uh, ik mis jullie wel. Nou, dat vind ik heel lief van je. <laughs> nou, hey Rudy, ik ga je heel veel plezier nog wensen de laatste uurtjes daar in Rodos. Ja, dankjewel. Geniet er nog even van, van het lekkere warme weer. En uh, we zien dankjewel. je gewoon volgende week hier weer in de studio live natuurlijk bij Entertainment for You. Komt helemaal goed. En goed aan de luisteraars. Ja. En uh, ja, tot volgende week. Tot volgende week. Bye bye. bye. Doei. Oh. En dat was Rudy en Nicola, hier uh, onze, ja, onze held van CFM natuurlijk hier bij Entertainment for You. Even nog geniet hoor. En wij gaan eventjes een plaatje nog draaien voor Rudy. Wat zullen we drinken? Zeven dagen lang. En dat heeft hij zeker denk ik wel gedaan. Olé! Sociaal en tolerant zijn dat niet de kenmerken van Nederland. Theoretisch wel, maar vergeet het snel. In de praktijk leven wij nu in een hete hel. Want iedereen is bang, maar bang voor wat? Voor een groepje jongeren die hangen in de stad. Maar wat moeten ze dan? Buurthuis gesloten. De hele dag thuis voor de buis te de kloten is ook niets. Dus neem initiatief. De maatschappij die vergrijpt, wees innovatief. We maken kleurrijk, net als een regenboog. En de status van de mensen staat het even hoog. Of je nou arm of rijk bent, lelijk of knap. Iemand is zijn vader laat alle hele stad. Dan zullen we weg. Mekaar sta sterk met elkaar. Vorm één front en verwerp al die nare gedachten en idiote ideeën. Mijn hoop is niet los, maar nog groter dan zeeën. Positiviteit, glimlach op mijn face. We weten allemaal niet, elke dag is het feest. Maar het hoeft ook niet voor de juiste balans. Ying of yang, als je maar op zijn tijd dans van geluk. Mensen hebben het maar druk en geven geen fuck, de samenleving gaat stuk. Verander het en vergeet je trots. Kom lekker chillen met de alibi. Eerst moeten we vechten, niemand weet hoe lang. Eerst moeten we vechten voor ons belang. I'm Nou, dat zou Rudy uh, zeker doen uh, in uh, Rodos. Ah, we hebben hem net even gesproken. Ligt gewoon lekker te bakken in die zon daar. Ben je jaloers? In ieder geval Ali B en Bots hier bij CFM Zandvoort. We gaan langzaam op naar het nieuws van uh, 6 uur hier bij CFM. Zometeen het tweede uur hebben we het over de Beauty Beach Event hier in Zandvoort bij Beach Club 10. En uh, daar uh, ja, het laatste nieuws uh, vertellen ze natuurlijk hier bij Entertainment for You. We hebben Popstar Henry met Showbiz Nieuws en heel veel uh, muziek natuurlijk hier bij Entertainment for You. Blijf lekker luisteren en tot aan het nieuws hoort u uh, ja, de medley van uh, de Volendam de Musical. En u denkt van, ga verdemmen. verdammen? Maar het uh, valt uh, mee.